7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat Nederland gaat meedoen... met een militaire operatie voor de kust van Libië. Die moet mensensmokkel voorkomen en eventuele drinkelingen redden... en vooral het afgesproken wapenembargo bewaken. Vorige week hebben Europese landen de VS, China en Rusland op een top in Berlijn afgesproken dat ze stoppen met het geven van militaire steun aan de strijdende partijen in Libië. Volgens D66 en ChristenUnie moet Nederland helpen bij goede controle op de naleving van het embargo met schepen en niet met militairen aan land. Burgers van Israël mogen vanaf nu Saoedi-Arabië bezoeken om religieuze redenen en voor zakendoeleinden. Het heeft Israël bekendgemaakt. Saoedi-Arabië wil niet reageren op de bekendmaking. Die wordt gezien als teken dat de relatie tussen de joodse staat en Saoedi-Arabië sterk verbetert. Israëlische moslims kunnen nu een pelgrimstocht naar Saoedi-Arabië maken. Tot nu toe kon dat alleen met speciale toestemming, bijvoorbeeld voor terminale patiënten. En joodse Israëliërs kunnen negen dagen op zakenreis in. Saoedi-Arabië. Esther Ouwehand wil lijsttrekker van de partij voor de dieren worden. Dat zei ze vanmiddag op het congres van de partij. Ouwehand is nu al fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ze volgde Marianne Tieme op die er vorig jaar mee stopte. Het congres vandaag ging vooral uh, over partijvoorzitter. Die, de partijvoorzitter die vorig jaar weg moest, Sebastiaan Wolswinkel, die hield zich volgens andere bestuursleden niet aan gemaakte afspraken en zou de partij schade berokkenen. Wolwinkel was zelf niet bij het congres omdat hij geroyeerd is als lid. Wolswinkel heet hij. In de eredivisie heeft PSV met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Twente. PSV staat nu op de vijfde plaats. FC Groningen won met 2-1 van Ajax. Ajax staat nu nog drie punten voor op nummer 2 AZ. Het weer. Vanuit het westen steeds meer bewolking en vannacht regen. Die trekt morgen weg, maar in de middag volgen nieuwe buien. En s'avonds regent het weer overal. Het wordt morgen 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. Er staan geen files.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 Anders moeten we elkaar waarschuwen, nee toch? Nee hè. Dankjewel voor leeuwen voor de afgelopen twee uurtjes. Hier via www.dansradio.nl. Onze eerste Patrick's Russian en watch out. Tot negen uur, Czar. Wekelijkste Royal Classic Grooves vanuit Hatja, Amsterdam. Every kingdom had its king. We gaan een beetje frieken weer met elkaar. En mocht je wat willen horen, nou ja, ik ben er klaar voor. Wat mij betreft, zou ik zeggen, post het hier op de site. Als je een lekker plaatje in gedachten hebt, kom maar op. Van Leeuwen blijf nog even, kan niet zoeken, nee. Dit is even deze Richie family. Ik kent ze wel van 'I'll do mijn best voor je, baby. Dit is de real love. in de vriezer. Ja. Maar daar straks even meer over. gemaakt ongelooflijk 2-1 verloren ach ja lekker album versie van de bar case je kent ze wel van she talks to me with her body onder andere in spooky bodyland hartelijk welkom zar live hier vanuit amsterdam in het programma Classic with a capital Z. This is ZAR. With, with Royal Classic Grooves. Zo is het. En niet anders. We gaan terug naar 81. Lekker 12 inje uit de kast hierachter. Susie Q. Voor jullie without out your love. Ja, Ik heb om kwart voor 8 uh, eigenlijk. van een uh, plaatje uitgezocht. En ook. Uh, kwart voor negen uiteraard. De wekelijkse reggae classic. Classic Sunday. Oh hell yeah, you guys are playing just awesome music. It's awesome! <tied> Het zijn eigenlijk de twee dingetjes wat ze vastlaten ze paal boven water wat we vandaag gaan doen voor de rest. Laat je verrassen en uh, verras mij vooral. Wwdensradio.nl voor alle reacties en suggesties. Straks ook een plaatje speciaal voor uh, Peter de Vries. Daar gaan we even op terugkomen. Maar dat even naar deze plaat van Bridge. vanuit Amsterdam. Ik Even terugkomen op een uh, plaatje wat ik nu ga draaien, want dat is uh, van een album. Het heet Happiness. Het is van Answered Questions en die zocht ik, ik al de hele tijd. tijd. En in het midden van uh, gekomen bij ons in de crew Peter de Vries. Hij gaat uh, de dinsdagavond sowieso vullen tussen vijf en zeven. En ook uh, de uurtjes gaat hij vullen op de zondag. Zoals vandaag bijvoorbeeld zat er een hele grote grat in de programmering. Dan gaan wij met Peter aan de slag. En dat wordt leuk en lachen. Pete, dankjewel in ieder geval voor deze plaat. Dankjewel daarvoor. Dance radio is... Are you it's my ass. What a dreadful thing to say. I didn't say it. Dance radio said it. And yeah, it's only the beginning. Only the beginning. Dance Radio. En hij was zo. Uh bloedserieus om deze plaat voor mij uh, die lang al op het lijstje stond van Zara even binnen te slepen. Dankjewel daarvoor Pete. Draai me ook even voor Esther in de bierhut. het werk eigenlijk al eerder begonnen. Ja, ja Jan. Voor haar ook. I'm serious. Ik weet het niet helemaal zeker. Vorige week was ik ook wel zei ik dat hij op woensdag ging draaien. Foei, Zar. Op dinsdags, tussen 5 en 7 voor ZFM, gaat hij uh, de uurtjes uh, vullen. Jawel. Every kingdom had its king. We have Zar is Royal Classic Crew. Het is uh, tien over half. acht. Straks om uh, kwart voor draaien we even een dub uitvoering van een plaatje. Speciaal voor de grootste gek hier op het forum. Meestal is hij hier uh, zondagnacht tot maandag vroeg. De bol vol te de stampen met uh, muziek en uh, gekkigheid. Hij uh, is altijd van mening dat ik dat moet gaan doen in plaats van de een classic. Maar daar gaan we niet aan, hè? Gaan we niet doen. Speciaal gaan we gewoon een kwart verach daar doen. Af en toe neem ik een uh, dut plaatje voor haar me mee. Ik kan mij uitschermen. But you always seem to be playing the part. Tonight. Ik zei net al, uh, we gaan een uitvoering doen... en daarna draaien we gelijk een uh, plaatje speciaal voor uh, Markie Jonker. Maar Zijm en weer Andersson ook. Zo gaat het met die twee mensen. Dat allemaal hier. Every kingdom had its king. We have Czar. With his royal classic cruise. Kijk, we gaan het niet om kwart voor negen doen. We gaan niet in rekken, classic eruit gooien hier in het programma. Want dan zijn we onherkenbaar misschien wel. We doen gewoon een uurtje eerder kunnen ons schelen. Eens in de zoveel tijd neem ik gewoon even een uh, plaatje mee. En van de dub uitvoering van zoveel uh, te verkrijgen. En godzijdank heb ik uh, collectie van hier tot uh, Tokio. En is dus best wel. Deze dub uitvoering opstart van Sleek. A one for the dub. Ja, eigenlijk ik waard wel hier. En welkom ook aan die forum bij Dance Radio. En Amsterdam's original. ww.dansradio.In jonker en deze is voor jou. En voor jullie. Ik het zo zeggen. Laat ik het zo zeggen. Feel the Force. Een beetje elektro in de show, kan ik kwaad. Blijven we scherp bij, heb ik uh, het idee. Laatste plaat voor de tijd zijn van 8 uur. We draaien gewoon een uh, klein stukje door, want het is zonde. Zou dus deze in de helft al moeten afkappen, dat gaan we gewoon lekker Maar ze zijn toch geen uh, mensen van de directie? Nee hoor. De kerstbonus viel ook dit jaar heel erg tegen, dus wat mij betreft uh, fuck the rules, hè. Misschien ook wel daarom uh, dat we nooit verder hebben geschopt als een illegale radiopiraat kan zomaar. mag met het vingertje omhoog, ja, dat gaat niet werken, hè.